Poedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van twee uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Britse klimaatactivisten gaan zich niet meer vastlijmen aan schilderijen, drukke kruispunten en gebouwen van vervuilende bedrijven. Extinction Rebellion. Heeft het idee dat die acties eigenlijk helemaal niet zoveel zin hebben vertelt correspondent Arjen van der Horst. Ze zien geen directe wijzigingen in bijvoorbeeld klimaatbeleid... als gevolg van hun protestacties. Ze waren ook bang dat ze daarmee een doel voorbij schoten. En ze registreerden ook natuurlijk, vooral het afgelopen jaar... de hele negatieve reactie van het publiek. Uh, uit opiniepeilingen blijkt dat Extinction Rebellion... bijzonder impopulair is met zijn acties. En ze stoten dus meer mensen af... dan dat ze burgers overtuigen van een zaak... Ja, nou is het ook zo dat er wetten komen die de klimaatactie strafbaar maken. Britse actievoerders zouden dan zelfs in de gevangenis kunnen belanden. De Nederlandse tak van Extinction Rebellion laat weten dat zij gewoon op de oude manier doorgaan. Vanaf dit moment kunnen mensen in Brazilië afscheid nemen van een van de beste voetballers ter wereld. De kist met daarin het lichaam van Pelé staat ergens op de middenstip van het stadion van Santos. Dat is de club waar Pelé bijna heel zijn carrière speelde. Morgen is zijn uitvaart opletten als je nu of de komende tijd met je skis of snowboard van de bergen afroetst. De skivereniging waarschuwt wintersporters. Er is veel uh, regen gevallen. Dat heeft zijn, uh, zijn invloed op de sneeuw. Uh, de lager gelegen delen is uh, veel weggesmolten. Met als gevolg dat het natuurlijk op de pistes die wel open zijn ook weer drukker is geworden. Uh, ja, dat, dat leidt tot een groter risico op ongevallen. De skivereniging roept snowboarders en skiers op om hun snelheid aan te passen en extra voorzichtig te zijn. Want door de Slechter is nieuw, duurt het remmen ook langer. En gratis eten voor iedereen in Edinburgh, in Schotland. Alle inwoners kunnen een pizza komen halen bij een bezorgrestaurant. De eigenaar wil een handje helpen, nu alles zo duur is geworden. De actie kost hem waarschijnlijk 12.000 pond. Maar verder is het een win-win, zegt hij. Zijn leveranciers kunnen meer spullen kwijt en hij heeft meer werk voor zijn personeel. Het is geen onbeperkt eten trouwens, per persoon één pizza. Klanten moeten hun telefoonnummer opgeven om het te controleren. Het weer, veel grijs, af en toe regen, graad of negen. Morgen eerst zon, later weer grijs en regen en opnieuw een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUW. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Viede tussen knopend Rotterpolderplein en Beverwijk, 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte.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 En dat was uh, Phil Collins en uh, You Can't Hurry Love. Goedemiddag, Sanford. We zijn er weer. tolweg 10 uh, Even de knoppen uh, goed zetten, Benno. Want jij bent uh, ja. naar microfoon uh, drie toe to ja, gegaan ja. natuurlijk. Ik ben even verhuisd. Uh, ja. Ik denk dat is mijn goede voornemen voor 2023. En daar ga ik gelijk mee beginnen. Dat doe je goed. Allemaal ja, ja, monitoren ja. om je heen. Dus helemaal klaar voor een nieuwe aflevering ja. van Zandvoort op zaterdag. Precies. Nou, Oudejaarsdag. Uh, we ja. zijn er oh, ja. gewoon hey, in ja. de studio. Ja, we zijn wij wel. Ja, ja. En Jan-Peter van ook. Die is er ook. Uh, hij heeft zelfs zijn horen meegenomen. En dat gaat allemaal natuurlijk over het horen. Voor een geschal tijdens de oujaarsdienst vanmiddag om vijf uur in Agatha Kerk en daar gaan we straks over praten. En ja, Jan Peter die gaat straks ook nog een, een moppie blazen voor ons. jan Peter, welkom. Een moppie? Een moppie? Ja, zo noem het ik het. Het een roep. Een roep? Oh ja, roep. Ja, dat zeggen ze in Drenthe en nee. dat zeggen ze bij de jachthoornblazers. en dat ja, ze ja. in Twente, want daar komt het oorspronkelijk vandaan heb ik begrepen. Ja, oké. Okay, nou, we gaan straks verder praten. Uh, wat doen we nog meer? We hebben het uh, weer straks om uh, half drie. En natuurlijk uh, de nodige uh, um, ja, uh, plaatselijke mededelingen. Zoals de kerstbomenactie enzovoorts. enzovoorts. Een warme Audia's uh, dag 11.2, hè, bij de Gettenbach? 11.3. 11.3? Ja, ja, ja. Jeetje, ja, ja, jeetje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou. Ja. Hoge temperaturen in Standvoort een hele goede middag. Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met uiteraard uh, informatie en lekkere muziek, waaronder deze. Hier is uh, Cock Robin en The Promise You Made. If I laid down my love to come to your defense. Would you worry for me? beside me said don't worry son I'm here if Charlie wants to tangle now light of fire in his eye and it was strange but suddenly I forgot my fear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 De oudejaarsdag-uitzending bij ZFM. Goedemiddag allemaal. Hier je hoorde twee achter elkaar als eerste. Uh, Cockrobin, in The Promise You Made. En erachteraan deze mooie versie van Camouflage. Stan Ridgway, was dat uh, Benno? Ja. Ja, die ken je ook wel waarschijnlijk. Vast, hè, wel. Ja, je ken ik zeker. Ja, zeker. Nou, ja. we hebben vanmiddag een uh, gast in de studio. Ja, heel gezellig. En dat heeft uh, alles te maken met het uh, Oudiaars, uh, dienst die uh, straks is. Ja, die begint om vijf uur in de Agatha Kerk. Um, Jan-Peter Verstegen, goedemiddag. Goedemiddag. Nogmaals, uh, welkom. Jij bent de dirigent uh, van vanmiddag. En, en zanger van kantorensleed. Een zanger en... Uh, Midwinterhoorn speler. Ja. Dus, dus je bent eigenlijk heel druk. Een jachthoorn Eén Een jachthoorn. <laughs> Nog drukker. <laughs> de, de dienst begint met een. Uh, met jachthoorns en eindigt met jachthoorns. Hè? Nee. Of met... We eindigen. Of ik eindig met de uh, Midwinterhoorn. Oké, okay, jij. Ja, ja, ja. En het idee is om uh, uh, zeg maar. Uh, de mensen welkom te heten met uh, de jachthoorn. en dan uh, met een soort mars. Een jagersmars. Ja. En Daarmee uh, nodigen we de mensen uit om met ons mee te gaan richting oudjaar. En uh, met de midwinterhoorn doen we zoals in Drenthe gaat, uh, uh, dan blazen we de witte wieven weg. De witte wieven zijn die vlak, mist op de velden oh ja, ja. en over de hei. En, en uh, uh, wij hebben dat een beetje getransformeerd richting... De muizenissen in je hoofd die hmm. blaas je weg. Zodat je frank en vrij het nieuwe jaar in kan. Oh, dat is wel leuk gevonden. Ja. Dat ja, was ja. zo uh, bedacht. Ja, ja. Uh, maar uh, horengeschal in een kerk. Dat is denk ik wel opmerkelijk. Uh, dat gebeurt niet vaak. Nee. Uh, voor zover ik weet. Niet met, met Winterhoorns, Wel met jachthorns. Oh, ja. Want, uh, oh. We hebben laatst nog. In, uh, uh, dat heeft hier niks mee te maken. Maar we hebben met jachthoorns de Hubertusmis misgeblazen. In een kerk in Vogelenzang. Ja, ja. Dat ja, is de... met de club. Ja, goed, Sint... Dit is een individuele actie van Marjolein, Gieles en mij. Ja, ja. Sint-Hubertus, dat is de, de heilige, denk ik, van de, van de, jacht, uh, ja. van de jagers. En, van, en ook van de dieren. Vroeger werden we tijdens de Hubertus-diensten uh, dieren gezegend die mensen van huis meenamen. Ja, ja, ja. Overigens, uh, er is vanmiddag. Uh, ja, je, je hebt misschien wel concurrentie. Nou, je hebt geen concurrentie, want het is buiten in Vogelenzang. Wordt altijd op 31 december. Uh, bij Pannenland, zeg ik het goed... Uh, ja. je ook altijd uh, met jachthorens op jachthoorns geblazen. En dat heet dan oliebollenblazen? Oh, oliebollenblazen, oké. Okay. En, en uh, normaal gesproken zouden Marjolein en ik daar ook Jij. bij zijn. Uh, afhankelijk was het idee van, van uh, de kerken in antwoord om ook het hele ensemble te vragen. Maar dat was op te, laat, te late termijn. En het oliebollenblazen daar... want daar wordt ook geblazen met z'n allen... Uh, daar zijn ook heel veel donateurs bij en zo. Ja. En de, die vaak woensdags komen. En uh, dat vonden ze geen goed idee om, om dan ook nog een keer naar Zandvoort te komen. Nadat ze om half drie daar zijn begonnen met feestvieren. Uh, oh, Oké, okay. ja, ja. Het is een heleboel gehaast. Een oudejaarsdienst. Het is, dat, dat is een initiatief van een lokale kerk in de lokale kerken in Zandvoort... Uh, Wordt geleid ook door een dominee en een pastoor. Um, is dat wel vaker gebeurd de afgelopen jaren? Ja, dat is. Uh, uh, ik weet niet hoe oud die traditie is. Maar uh, er is een soort uh, ecumenische traditie om dan per. Uh, op 31 december een dienst te houden. En ik heb uh, meerdere keren daaraan meegewerkt. als zanger en ook als uh, dirigent van. Uh, Vroeger heten we i cantatori Allegri, de vrolijke zangers in het Italiaans. Ja. En, maar we hebben de naam veranderd in uh, Cantores Leti. Dat is in het Latijn de vrolijke zangers. Oké, okay. ja, ja, ja, ja, leuk. Maar daar hebben we al een paar keer aan meegedaan. Oké, okay, oké. Okay. En nu hebben, doen we dat op een nieuwe, frisse manier. Ja. Na de corona. Ja. En, en waarom eigenlijk? Was, waren jullie toe aan iets nieuws? Nou, ja, ik weet niet of we toe waren aan iets nieuws. Maar op een gegeven moment ontstond het idee om, om uh, dat ze in, uh, in Drenthe dat doen... aan het eind van het jaar, dus de maand december... tot en met drie koningen, dan blazen ze op de midwinterhoorn. Mm. En uh, de zijn ze ook in de, in de winter, meestal. De, uh, het Nederlands kampioenschap is wel in de zomer... maar er wordt wel heel vaak in het najaar en in de winter geblazen. Dus ja. toen dachten we van, laten we dat eens samen voegen. En uh, de pastores vonden dat leuk. Okay. En... en uh, er bestaat een uh, lokale raad van kerken. Waar vroeger meer kerken bij zaten. De Meerderkerk en de, de Protestantenbond. Maar ja, die bestaan niet meer in Zandvoort. Dat is, de Protestantenbond uh, is, uh, uh, die bestaat nog wel in Nederland. En uh, de uh, hervormde kerken en, de, en een groot deel van de kerken zijn samengegaan in Nederland. Mm. Dus uh, in Zandvoort hebben we in feite twee kerken... En, en nog uh, enkele huiskamerkerken. die hebben we ook nog. Huiskamerkerken? Ja, ja best, die bestaan. Daar kunnen oh. jullie wel eens een keer wat mee doen. Maar uh, okay. dat, dat, dat is ook interessant. Hmm. Oké, okay, ja, dat is zeker interessant. Um, in ieder geval, nou, de, de protestanten en de katholieken <tom> samen, dat was um, vandaag. Dat is vind ik al, uh, als oud-katholiek vind ik dat al heel uh, uh, mooi om te horen. Dat, uh, dat twee geloven samengaan in één dienst. Um, dat was vroeger wel anders dan. Uh, ik mocht voor een kleine anekdote en Jan peter ik mocht bijvoorbeeld als katholiek jongetje niet met protestantse kinderen spelen. Dat was natuurlijk de gekkigheid zelf. Dus, en dan heb ik het over zeg maar 60 jaar geleden. Dus, toen hadden we nog dit soort malligheid allemaal. In ja, maar dat is veranderd. Al tijdens mijn jeugd. Ik ben 67 of 66. Jij bent misschien een paar jaar ouder. ook die leeftijd. Uh, ja, maar in mijn tijd was het al zo dat we gewoon speelden met de, uh, uh, met de protestantse mensen. En ook met de mensen die thuis niks hadden. En om, om nog een kleine anekdote eraan toe te voegen. Uh, Herman Harms, mijn vriendje uit de Zuiderstraat. Ja. Uh, die was hervormd en ik was katholiek. Maar uh, op de tijd van de, van de ho hoogmis van de katholieken was er ook zondagschool en daar ging Herman naartoe. En ik ben echt een behoorlijk lange tijd met hem naar de zonderschool geweest. Dus, en dan vonden mijn ouders helemaal niet, geen probleem. Nee. En de, de, de was, die animositeit waar jij het over hebt, die heb ik zelf nauwelijks aangetroffen. Hoewel vroeger ging je inderdaad, dus toen ik heel klein was... maar dat heb ik niet bewust meegemaakt. Toen gingen de katholieken wel naar de katholieke slager... En de hervormde ja. naar de hervormde vlag. Dat, dat, dat was zo. Ja, ja, maar goed, dat was, dat was jouw club. Ja, precies. En die, en die mensen wilden je dan bevoordelen. Ja, ja. ja. gelukkig kunnen we er nu om lachen. Ja, dat het zo ver ging hè, in die ja, tijd. Ja, ja, ja, ja. Jeetje, nou we gaan even en ja. Dan komen we zometeen uh, uiteraard uh, bij Jan-Peter terug. En alles over de dienst die uh, vanmiddag gaat uh, plaatsvinden, dat hoor je. En misschien gaat hij ook nog wel even een roep doen hier in de studio. Worden sukebieten kruiden op de zwarte Nijdengrond. Worden lange rechte vingers tot aan de horizon. me ja, altijd weer dat brengt wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier, alleenig hier op het platteland. Worden leer dansen, hoog in de zomerlucht. Of diepe zucht, Chimären werd dit plekje, waar dat zo prachtig kan, als alleen hier, alleen hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga je nooit meer ver.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 Platteland. Ja, de midwinterhoorn, daar hebben we het over. Die uh, werd uh, zeker gespeeld op het platteland. Vandaar ook uh, gedraaid deze van uh, Daniel Loos Inderdaad uh, de single op het platteland hoorde je. Op de zaterdagmiddag uh, bij ZFM. Ja, de midwinterhoorn, uh, ja, je zei het uh, zelf al uh, Jan-Peter. Het wordt gespeeld tussen volgens mij uh, de eerste zondag in de advents. Nee, de eerste de dag. Uh, dat is de, de, de eerste... Uh, november, dat is uh, Sint Andries. Ja? Het is een uh, oud-katholiek feest, geloof ik. En, en dat, uh, dat blazen ze dan elke avond uh, tot uh, Drie Koningen meestal. Hm. Dat is 6 uh, januari. En uh, nu blazen we tot 7 januari. Want ze hebben ervan gemaakt tot, tot en met de eerste zaterdag in januari. Dat is eigenlijk de eerste, maar dat wordt nu de zevende. En dan gaan we... In, in uh, Diever, als mensen dat interessant vinden... dan zien ze vuurpotten en dan zie je iets van 40 witte Zo, En dat is een prachtig uh, evenement met een wandeling door het dorp... en een uh, mooi verhaal, een oud Drents verhaal. En, en er wordt ook gesproken over de witte wieven en allerlei wonderlijke dingen. En uh, uh, uiteindelijk wordt er nog een cacophonie, een, een, een, een heidens kabaal gemaakt... Bij de, bij de kerk in, in Diever. Okay. Midwinderhoorn. Is dat een, een Nederlands instrument? Of wordt dat uh, in andere landen ook bespeeld? Het wordt in andere landen in feite ook gespeeld. Want uh, je hebt ze zelfs in Tibet. Een Tibetaanse hoorn, oh, ja. Je hebt ze in uh, uh, Oostenrijk, Zweden. Om elkaar te bereiken vanuit de, de oh, ja. bergen. Ja, ja. Om, om, uh, en daar, daarvoor had je de bepaalde roepen. Die je ook met Jachthoorn hebt. Uh, roepen van uh, er is brand kom helpen of, uh, da en dat zijn verschillende uh, uh, dingen die wij ook op de woensdagavond bij uh, Pannenland blazen okay. dus, uh, roepen als er een dier geschoten is als eerbied voor het dier ja. uh, naar het dier toe en uh, het, het, het heeft iets, uh, iets moois en in, in, uh, er zijn ook uh, uh, vooral op de jachthoors zijn er een heleboel marsen en, en uh, fanfaren ja, ja. Jij ja, ja. gaat zo even blazen, want je moet uh, eigenlijk gauw weg. Want ik begreep, je moet nog klokken gelijk zetten. Ja, in zover... We willen, uh, omdat we, het alweer lang geleden is dat we in die kerk geblazen hebben, willen we even kijken van waar gaan we staan. Hoe gaan we de, het geluid de kerk in oh, ja. ricocheren? Dus het is een, je, je, je, je zingt of je blaast een bepaalde richting op. en dan wordt het door de wanden het, oh, ja. teruggekaatst. Ja. Ja. En dat is uh, bij deze kerk. Toch wel een dingetje. Het is bijna in elke kerk een dingetje. En, en, en uh, in de, in de, uh, de grote uh, kerk op de markt in, ha uh, in Haarlem. heb je er eigenlijk wel. Het is, is de, de galm is ongeveer twee seconden. Dus, dus je moet oh. echt. Bij deze kerk is het minder hoor. Ja, ja. Maar uh, het is goed uitkijken hoe ga je staan. Dus wat wij in de uh, radiowereld zeggen, je gaat sound checken. Ja, ja, ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, mogen we je uitnodigen om... Ja, ja nog één vraag, ja? Jan-Peter. Moet je hem ook neerleggen op de grond? Want ik heb wel eens een uh, reportage gezien... dat uh, met name vrouwen, zeg maar... Uh, omdat dat ding best wel zwaar is... als ik even oneerbiedig uh, ding zeg... Dat is uh, ook zo. Uh, ja, dat, uh, dat ze hem dan uh, neerleggen. Of, uh, ik, vind, ik vind het geen schande als je dat doet. Want zeker als je wat langer blaast... dan moet je hem met je linkerhand in de, in de hoogte houden. En, en dat is het zwaar blazen. Dus ik, ik heb vaak ook wel een stoeltje waarop ik hem neerzet of, of een krukje. En dan, uh, dan is het makkelijker blazen. Ja. Nou, laten we eens even proberen. We zijn heel benieuwd. Zo, we gaan even staan. Jo. Moet ik even vasthouden? Ja, ik, uh, ik help even vast. Uh, het gebeurt allemaal live in de studio ja, aan de Tolweg. Pina, Benno. Hey. En Jan-Peter gaat even een stoeltje halen ja. waar de horen opgezet wordt. Zeker, nou ik... kijk even mee. zfm livenl Ik hou de bladmuziek uh, omhoog. Dan kunt u live meekijken in de studio uh, aan Tof. de Tolweg. Horen wordt in de. Straks, uh, hoe laat is de dienst eigenlijk? Hoe laat begint die? Vijf uur. Vijf uur, vijf, vijf, uur. vijf uur. Dus uh, in de Agatha, Sint-Agatha-kerk. Oh, wacht even, ik zal even. Even een microfoon, een microfoon richten. Zo. Ja, maar Ja, ja, dan zo, ja de... oh, het is zo ja, volume. De ja, ja, dat... ramen blijven er wel in. Hè? Ja, <laughs> ja. Hoog. Hoog. Hoog. In wordt geschald. En dat. Is um, dat uh, is even kijken, zal je je microfoon even teruggeven? Zo. Ja, zeker. Nou, Jan-Peter, wat heb je nu gespeeld eigenlijk? Uh, dat was een variatie op een roep die ik in Westerveld, waar Diever ligt. Dat is een, een, een gemeente van Westerveld. En. Uh, uh, de, de, de Dieverse roep is gewoon wat uitgebreider. En ik heb daar een variant op gespeeld. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En Vanmiddag ga je natuurlijk heel wat anders spelen, neem ik aan. of wil. Je nee, nee, nee, zit, zit in het uh, repertoire. Een soort dievenseroep. Uh, uh, Wateren, en seroep. Water ja, ja. Oké. Okay. Dankjewel voor de komst in de studio. We houden je verder niet langer op. En een uh, heel, uh, heel goed jaarwisseling. Dankjewel. Ja. En heel veel plezier vanmiddag. En, uh, ja. als mensen er naartoe willen komen, ze zijn welkom. Ze moeten niet. Ze mogen. En, en uh, uh, de, de entree is uh, gratis en er wordt na afloop wel wat gecollecteerd voor de kosten van de dienst. Want de ja, kerk moet wel verwarmd worden enzovoort. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Out loud. But if we don't break Dat was hem, de nieuwe single van uh, Ilse de Lange. See the nou, uh, één van half drie geworden. Net uh, Jan-Peter uh, Verstegen in de uitzending geweest met uh, de Midwinterhoorn. Een uh, leuk optreden heeft hij ook nog gegeven, Benno, ja. uh, in de studio... En nou is je weer naar buiten en dan uh, komt u meteen weer in de regen, want het is uh, weer. Het is net weer, het is dus zelfs koude geel en, en we hebben een, een in het noordwesten, dat is hier dus, kans op zware windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur en nu is het uh, mogelijk 80 tot 90 kilometer uit het zuidwesten. Nou, dan draaien we ons hand niet voor om hier in Zandvoort. Dus, <coughs> pardon, eh... Uh, eens even kijken, ja. Um, wat gaat het de komende dagen worden? Um, het blijft regenachtig en zacht. Uh, morgen 1 januari, 2 mm regen voorspeld... met een uh, maximum temperatuur van 12 graden. Het wordt uh, eigenlijk vannacht ook wel best wel warm, uh, 11 graden. Um, daarna blijft het de hele week uh, tussen de 8 en 9 graden. Uitschiet naar 11. Um, en ja, elke dag toch wel... Tussen de 4 en 5, 6 millimeter. Waar dinsdag de meest mogelijke droge dag. Met dat het eigenlijk bijna een hele droge dag gaat worden. Met 0,7 millimeter, die verwacht wordt. En zo gaat het eigenlijk de komende twee weken gewoon door. Ja, maar de jaarwisseling uh, niet echt uh, lekker weer... Uh... Nee, het, uh, men verwacht gewoon veel wind. Veel wind. Uh, veel wind vannacht. Uh, mogelijk wel droog. Uh, ieder geval droger dan nu. En dan uh, nou, dus blijft het natuurlijk afwachten. Dat kan lokaal. Dat heb ik vandaag wel trouwens wel gemerkt, Rob. Dat er vandaag toch heel lokaal heel veel regen kan vallen. En... Uh, en dat je dus ook wel heel erg nat kan worden. En meestal blijft het dan wel weg van de kust. Ja, ja, ja dat geldt natuurlijk dus wel. Dus laten we maar hopen dat het vanavond ook weer zo is. Ja. En dat we hier uh, toch nog uh, een beetje kunnen genieten van het uh, vuurwerk. Maar gewoon ja, altijd... rondom oud en nieuw, hè, afsteken, het vuurwerk. Ja, precies. precies. Ja, ja, ja, en niet tot dat. vier uur s'nachts of zo. nee. zoiets. Uh, nee. Alsjeblieft. Wij willen ook slapen. <laughs> en, ja, het is een keer klaar, hè? Precies. Nou, dan nog even een, een berichtje over uh, Merry Christmas Jay. Dat is een uh, meneer in, uh, in Amerika die een, een fantastisch helder verhaal. opgetekend door de Telegraaf. Uit het bijzonder zwaar getroffen Buffalo in Amerika... toen Winterstorm Elliot er slachtoffers maakte en vernielingen aanrichtte... gingen 27-jarige 27 man de straat op om personen in nood uh, te halen... uit hun auto's te halen en onderdrak uh, te bieden in school. Maar om die in die school binnen te komen moest hij wel een raam inslaan. En uh, achteraf liet hij dan ook een, keurig een briefje af, uh, achter... met uh, verontschuldigingen van het openbreken van het raam kapotmaken. En nou ja, de politie die was, hij was gesignaleerd in een camera. En um, de politie was natuurlijk op zoek. Want ze wilden deze man bedanken voor zijn, um, nou, zijn heldendaan. En dan ben je geloof ik in Amerika snel een held. Um, en, dat is, uh, ja, en, en hoe kwam het eigenlijk? Hij was zelf gestrand met zijn auto. En zocht natuurlijk beschutting... En, en toen was hij eenmaal in die school. Toen ging hij weer naar buiten om andere mensen ook uit hun auto's te halen... en ook in die school onder te brengen. Nou, zo heeft hij uiteindelijk 24 mensen... ...uit auto's gehaald en in die school ondergebracht. En dat is nu een hele grote vriendenclub geworden. Ja, zeker. Nou, daar mag je zeker uh, trots op zijn... ...dat ja, je dat ja. uh, heeft uh, gedaan. Nou, zeker. Om steeds ja. die kou en die sneeuw in te gaan. En uh, om, al dat weer uh, daar in Amerika. Dus dan moeten wij gewoon niet klagen over het weer, toch? Nou, precies. Het lijkt mij ook. Uh, je hoorde het net een graadje of 13 uh, of 11, 13... Uh, ...zo zitten... rond de jaarwisseling. Wat willen we nou nog meer zeggen? Precies. En wij zitten er dus wormpjes bij. Zeker. dankjewel voor het weer. En dan een uurtje of vier, dan uh, wordt het uh, weer stiller hier in Salzport. Na al dat geknal, en dan uh, zeg je gewoon uh, slaap lekker ding. Daar gaat deze plaat ook over. Is wat ik zei tegen haar, slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch?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 Ik had een tijdje niks te doen Het was vroeg in het seizoen Zo van alles mag er niks moet Je weet wat ze zeggen Als je nergens zoekt precies Dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey, een rond mijn klavertje vier Dagen als deze schaars Dus klagen we niet, niet hier Allemaal goed, de zoeken naar verdier Moven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ik ken de haar via via Zijn we via ook Ik had zoiets van, zien we zien hoe het loopt naar wat ik wil, ja hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken Op weg naar huis, nog een bericht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 Die 40 dagen, die werden 40 maanden. Waarbij ik elke nacht voor het slapen ga, die zinnen halen.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 Let The music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. Blijf lekker de muziek van uh, Lionel Richie en uh, All Night Long. Ja, er zijn waarschijnlijk heel veel mensen nu nog steeds uh, oliebollen aan het uh, bakken, uh, Benno. Want uh, ja. Ja, vanavond moeten we natuurlijk wel uh, kunnen genieten van een lekkere oliebol. Wij doen het trouwens uh, nu al. Ja. En uh, ja, want uh, bij bijvoorbeeld Harry Oliebol uh, op de Grote Krocht... Uh, stond er uh, vanmorgen al een hele reis. een uh, speciale betalen. Uh, Afdeling zeg maar, oh. daar stond uh, drie man hè, om het Zo. geld uh, in, uh, in ontvangst te nemen. Niet onbelangrijk. En dan uh, liep je met een bonnetje naar uh, Harry en uh, zijn team uh, toe. En uh, die maakte weer de lekkere oliebollen. Maar daar wil je het ook over hebben, hè, geloof ik. Ja, ja. Ik heb hier een berichtje van het noord hollands Dagblad dat duizenden gratis oliebollen in Heruwaard zijn uitgedeeld en uh, met onder andere de titel: Het is een beetje uit de hand gelopen. En zijn heren Gewaarheid, Jouwke wijtogen Weido Wie verwacht vandaag 10.000 tot 15.000 gratis oliebollen uit te delen. Um, en dat is zes jaar, is dat eigenlijk begonnen met een kleine frituurpan. En nu is het een operatie van inmiddels twintig vrijwilligers. Niet normaal. D dus het is een beetje uit de hand gelopen. Nou, en iedereen uh, die... Uh, ja, daar zullen ze in uh, Harry niet blij mee zijn als dat hier in Zandvoort ook gebeurt. Want dan is hij gelijk broodeloos natuurlijk. Dus, um, nou, dat uh, hebben die hier een beetje een mazzeltje natuurlijk. En allemaal ja. voor speciale mensen? Of uh, kan iedereen gewoon een <zacht> zakje bollen daar halen? Nou, eens even kijken. Nee, iedereen die langs de kraam komt, kan zaterdag... Vanmiddag tot vijf uur een zakje van tien oliebollen met of zonder krenten gratis mee krijgen. Nou, jeetje. Ja, dat is niet te geloven. Jeetje, ja, mm. daar zijn de, de, de profi-oliebollenbakkers niet, niet nee, blij mee. Dat daar denk ik ook niet. Dat denk ik Zeker. Ook niet. Nou, dankjewel voor nee. dit uh, oliebollenbericht. Nee. Neem er nog eentje, Benno. Ja, ik dat neem er nog lekker, eentje. zijn lekker, hè, die ja, oliebollen. Ja, ja, ja, ja. Heb je met krenten of uh, gewoon een uh, ik naturel? Uh, Natuurlijk. naturel. Een naturelletje. Ja, ze zijn ook lekker. flapje vanavond nog. Niet? Geen flap. <laughs> Geen flap. Hij denkt uh, ik hou mijn mond. Vertelde niet alles over. Maar ja, dan kom je eens aan Baker Street. Nu is iedereen al die bollen aan het bakken. So many people but it's got no soul and it's taking you so long is de top 2000 aan de gang op NPO Radio 2? En op TV natuurlijk ook. En ook deze plaats staat hoog genoteerd: De Sigma uit 78 van Jerry Rafferty en de Baker Streets. Okay. Nou, als we het toch over Baker Street hebben. We hebben een uh, oliebollendienstregeling. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou ja, het bestaat toch uh, zoals elk jaar, schrijft Noord-Hollands Dagblad. Laten we die kranten nog maar even bijpakken. Uh, vanaf 8 uur rijden er geen treinen meer. En dat noemen ze de zogenaamde oliebollendienstregeling. En die treedt dan in werking de nacht. Het nachtnet via Schiphol rijdt overigens weer wel. En morgenochtend, op nieuwjaarsdag, wordt de dienstregeling rond 10 uur pas opgestart. Dus dat je niet om 6 uur al op het station staat. dan je denkt, ik pak even een vroeg treintje. Dus morgenochtend pas vanaf 10 uur. Rijden er pas weer treinen. Nou, de meeste mensen slapen toch nog. Ja, of zijn gaan. onderweg naar Zandvoort voor de, de nieuwjaarsduik. Ja, ja, ook. ja, ja. maar dat begint morgenmiddag pas. Hè. Dus uh, je hebt je alle tijd. Dus dan rijden de treinen weer wel. Als je um, um, dan met de trein naar Zandvoort wil komen. Want ja, we hebben ook mensen die natuurlijk uh, buiten Zandvoort meeluisteren. Eens even kijken, Rob. Uh, we gaan weer terug naar ons eigen dorp... Uh, dan heb ik het even over de kerstbomenactie voor de kinderen. Want dat is natuurlijk heel erg leuk. Want samen met de gemeente Zandvoort organiseert organiseerd Tot uh, op 4, woensdag 11 januari de jaarlijkse kerstbomenacties op drie locaties kunnen bomen worden ingeleverd. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen dan 50 cent eurocent per ingeleverde boom. En maken daarnaast kans op een cadeaubon. De ingeleverde kerstbomen worden verwerkt tot compost en snippers voor wandelpaarden. Kijk, dat is een win-win situatie. Ja, maar toch mis ik het dat, uh, dat ze bij de rotonde op het strand uh, in de fik gestoken werden. Ach, alles moet maar weer in de brand. Dat is toch leuk, een beetje roken en een ja, beetje vuur. Ja, nou, ja, en dan het, de brandweer erbij. Het is trouwens wel zo dat daardoor daardoor... Uh, Onder meer uh, dat soort dingen dat uh, wel mensen geïnteresseerd uh, raken in de brandweer. Is daar wat te gaan doen. Oh, Oké, okay. nou, ja. ik dacht dat daar de open dagen voor de brandweer voor bedoeld waren. <lacht> <lacht> maar ja, misschien heb je wel een puntje. Maar in ieder geval, uh, woensdag 11 januari van 1 uur tot 4 uur... kunnen de kerstbomen worden ingeleverd bij Spaarlanden Remisa. en Kamerling-Onderstraat. Schuit een gat achter Dirk van den Broek. En in Benveld, Braamlaan, ter hoogte van de Bodaan... Het verzorgingswoonzorgcentrum, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Eens even kijken, nou, 50 cent uh, en een loodje... waarmee je dus kans maakt op een cadeaubon van 10 euro. Wie ouder is dan 15 jaar, dat is ook aan gedacht... mag natuurlijk ook kerstbomen inleveren. Maar ontvangt geen loodje en 50 cent. De winnaars worden op 20 januari... Ook oh, geen 50 cent dus, hè? Nee, geen nee. 50 cent. Dus. En geen loodje. Ik las trouwens op Facebook dat mensen liepen al een beetje te mopperen hier in Zandvoort. Op alle kerstbomen die al op, op straat geflikkerd waren. En uh, dat ze dachten van, nou, dat wordt ook wel lekker. Straks met uh, de jaarwisseling, dan worden die bomen in de brand gestoken. Dus dan heb je toch weer je brand. En, uh, nou, en, dan, en dan zit ik met, dat, uh, met die rotzooi voor mijn deur en dat soort narigheid. Ja, ja. toch zie ik geregeld dat Spaneland keurig netjes uh, langsrijdt met een auto... En de bomen er dan uh, weer uh, weg Oké, okay, dat doen ze, dus, ja. uh, nou, doen ze helemaal goed. Overigens denk ik dat de bomen niet echt zullen branden... met zoveel water wat er nu is gevallen in het dorp. Dus uh, dat zal uh, wel meevallen, denk ik. Dat is zeker weten. Nou, gaan we gaan op naar het uh, nieuws. Ja, we gaan naar het nieuws. En dan uh, zo dadelijk het uh, volgende uur. En daarin uh, hebben we het onder meer uiteraard nog over de nieuwjaarsduik... Die uh, morgenmiddag om twee uur gaat plaatsvinden hier in Zandvoort De oudste duik van Nederland, hè? Ja, ja. Wij waren de eerste. Niks geveningen. Nee, hou maar op. In Zandvoort uh, gebeurde het... Uh, nou, straks hoor je er meer over in het uh, tweede uur. Goedemiddag, Zandvoorts.